De Egoïstenclub is een van de gezelligste plekjes van Londen. Je kunt er naartoe gaan om te vertellen van de vreemde droom die je vannacht gehad hebt... ...of om mee te delen dat je een voortreffelijke tandarts hebt ontdekt. Het is onwelvoegelijk om niet te luisteren als een van de medeleden het woord tot je richt. En over golven en vissen mag niet gesproken worden. Want zoals Lord Peter Wimsey het een dag of wat geleden in de rooksalon formuleerde... ...dat zijn dingen waarover je overal kunt praten... Verder is de club niet bijzonder exclusief. De oude Sir Roger Bunn, de miljonair bijvoorbeeld, werd met algemene stemmen als lid aangenomen, ondanks het feit dat hij eerlijk bekende meer van bier en een pijp te houden dan van sigaren en port. Want, zoals Lord Peter wederom zo treffend zei, niemand heeft bezwaar tegen grofheid, maar vreedheid is natuurlijk weer iets anders. Op een avond had Masterman, de cubistische dichter, een gast meegebracht, een man die Vaden heette. Vaden was begonnen als beroepsatleet, maar een overbelast hart had een eind gemaakt aan die carrière. Daarna had hij zijn knappe gezicht en schitterende lichaam in dienst gesteld van de film. Hij was uit Los Angeles naar Londen gekomen als publiciteit voor zijn geweldig nieuwe film Marathon, en het bleek een erg aardige man te zijn. Dit laatste zeer tot opluchting van de club, want Mestermans gasten konden soms heel vreemd uitpakken. We waren die avond met acht man met vaden mee in de bruine kamer. Er werden wat sterke verhalen verteld over en weer, en toen kwam ook vaden met een eigenaardige geschiedenis die hij had meegemaakt. Het begon jaren geleden, zei de acteur. Ik was toen 25 en pas twee jaar in de filmbusiness. Er was een man in New York die Eric P. Loder heette. Het was een bekende figuur, die een zeer goede beeldhouwer had kunnen zijn, als hij niet meer geld had bezeten dan goed voor hem was. Er waren veel tentoonstellingen van zijn werk in die tijd, waar de autovolet naartoe gingen. Hij werkte veel in brons, geloof ik, maar ook in andere metalen, in goud en zilver. Lelijk, maar duur. Het was allemaal wat decadent, maar toch was Loder wel een aardige kerel. U wilt weten hoe ik hem heb ontmoet. Wel, Loder zag een filmpje van me, uh, Apollo gaat naar New York, en hij schreef me een briefje dat hij het erg mooi had gevonden en dat ik er goed uitzag, en of ik hem niet eens een keer wilde bezoeken in New York als ik niets te doen had. Het leek me een goede publicity, en toen mijn contract was afgelopen en ik een tijdje vrijliep, ging ik naar hem toe. Hij was bijzonder vriendelijk, en hij vroeg me een paar weken te logeren. Oh, hij had een schitterend huis, even buiten New York, tot aan de nok, gevuld met schilderijen en antiek. Hij was een man van tegen de veertig, donker en erg snel en levendig in zijn bewegingen. Het was een gezellige prater, en ik kon uren naar hem luisteren. Alleen zijn schuine moppen, die kon ik niet waarderen. Hij kon je dan aankijken op een manier, alsof hij ervan verdacht dat je er persoonlijk iets mee te maken had... Maar verder was het een fascinerend mens, zoals ik al zei. Het huis was schitterend, en het eten was voortreffelijk. En hij wilde altijd met alles het neusje van de zalm. Zijn maîtresse bijvoorbeeld, Maria Murano. Ze, ze was het mooiste mens dat ik ooit gezien heb. En uh, bij de film zul je moeten toegeven, weten ze, waarachtig wel wat vrouwelijk schoon is. Ze was een lange, reizige vrouw, die zich subliem bewoog, heel kalm en met een langzame glimlach, die het hele gezicht deed stralen. Een on-Amerikaanse beauté. Ze kwam uit het zuiden, was danseres geweest, zei hij, en zij sprak het niet tegen. Ze was op haar manier dol op hem, en hij was heel trots op haar. Ze poseerde voor hem met een vijgenblaadje of zoiets in die geest, en hij maakte het ene beeld naar het andere... Door beeldhouwers ogen gezien had ze één onvolmaaktheid van letterlijk en figuurlijk één centimeter. De tweede teen van de linkervoet was korter dan de grote teen. Hij verbeterde die fout natuurlijk in zijn plastieken. Ik had wel eens de indruk dat het een beetje moe werd allemaal, dat gekijken, dat geposeren en zo. Ze vertelde me namelijk een keer dat ze eigenlijk een restaurant had willen hebben, met een floor show, met veel koksen, en witte mutsen en glimmende elektrische pannen. En dan, en dan zou ik willen trouwen, en een heleboel kindertjes willen hebben. Ze had voor elk kindje al een naam bedacht. Ik, ik vond dat allemaal een beetje triest. Loda kwam een keer onverwacht binnen tijdens zo'n gesprek. Hij grijnsde wat, dus volgens mij had hij het verstaan. Ik geloof niet dat hij het erg belangrijk vond, waaruit volgens mij blijkt, dat hij dat meisje nooit echt begrepen heeft. Maar... Eén ding moet ik toegeven, hij bedroog haar nooit met een ander. Ondanks zijn grote mond en zijn lelijke beelden, hield zij hem in de palm van haar hand, en ze wist hoe ze dat moest doen. Ja, ik had een verdomd gezellige tijd. Zo nu en dan werd Loder overvallen door een werkwoede, die soms dagen duurde. Dan sloot hij zich in zijn studio op en was voor niemand te spreken. Laatste waar hij aan werkte, dat was een beeld van de een of andere nimf of godin. Ja, als ik me goed herinner, zou het een zilveren afgietsel worden, en Maria poseerde voor hem. Huh, toen gooide de oorlog goed in het eten. Ik meldde me bij de militaire dienst, maar ik werd afgekeurd voor actieve dienst in de loopgraven vanwege mijn hart. En wat wel lukte, was de militaire geneeskundige dienst. Het speet lood oprecht. Hij drong er met kracht op aan dat we elkaar toch weer gauw zouden ontmoeten, maar ik ging op transport naar Europa en wij zagen elkaar pas weer terug in 1920. Hij had mij in 1919 al een keer geschreven, maar ja, ik was toen met twee grote films bezig, dus ik kon niet weg uit Engeland. In 1920 was ik weer in New York voor een korte tijd en ik ontving een briefje van Loder en hij vroeg me daarin of ik wilde poseren voor hem. Nou, ik stemde toe. De derde week van april moest ik namelijk voor een film naar Australië. Ik stuurde een telegram naar Films om te zeggen dat ik op tijd in Sydney aanwezig zou zijn... en pakte mijn koffers en ging naar Loder. Loder was verheugd mij weer te zien. Maar ik vond hem ouder en nerveuzer geworden. Hij was... Hoe zal ik het zeggen? Hij was intenser. Echter in zekere zin. Hij maakte cynische grapjes, net als vroeger, maar... Ik kreeg steeds meer het gevoel, als, alsof ik hem onrecht had aangedaan op de een of andere manier. Hij was ongelukkig, dat zag ik heel goed, en de reden werd mij ook spoedig duidelijk, want toen wij samen in de auto naar huis reden, vroeg ik naar Maria. Ze is bij me weggegaan, zei hij. Enfin, na het eten, dat net als vroeger voortreffelijk was, gingen we naar de rooksalon. Het was anders gemeubileerd. En het eerste dat in het oog sprong, was een grote bank, die voor het brandende haardvuur stond. De basis van die bank leek op een Romeins rustbed met kussens en een vrij hoge rugleuning. Daarop lag een levensgrote naakte vrouw, in zilver, het hoofd achterover en wijd uitgespreide armen, die aan weerskanten van de leuning hingen. Met behulp van een paar grote kussens kon men op de zilveren figuur plaatsnemen. Maar het zat eerlijk gezegd niet lekker, en helemaal netjes vond ik het dan even min, om op mijn vrouw te gaan zitten, ook al was het maar een beeld. Het was een tikje decadent, en de manier waarop Loder er langer op ging liggen, bracht me van mijn stuk. Zijn hele houding tijdens het poseren, waar ik toch voor gekomen was, stond me niets aan. Hij was vulgair, vertelde de smerigste verhalen, en keek mij strak aan, om te zien hoe ik erop zou reageren. Ik betrapte me erop, dat ik naar Australië begon te verlangen. En toen gebeurde er iets vreemds. De avond voor mijn vertrek zat ik. Op dat ogenblik ging de deur van de bruine kamer open en kwam er iemand binnen. Batch legde waarschuwend een vinger op de lippen en de indringer ging muisstil in een grote zitten met een geluidloos ingeschonken whisky in de hand. Zat ik in de rooksalon, vervolgde Vaden. Ik was alleen, de bedienden hadden vrij af en Loder had een afspraak in de stad met zijn zaakwaarnemer. Ik was bijna in slaap gesukkeld, toen er ineens een jonge man vlak voor me stond. Een inbreker was het niet, en een geestverschijning nog veel minder. Hij was keurig gekleed, glad lichtblond haar, lange neus en een monakel. Voor ik mijn mond kon open doen, zei hij, bent u meneer Vaden? Ja, maar wie bent u eigenlijk, zei ik. Hij zei alleen, mijn excuses voor de bemoeizucht, maar u moet maken dat u wegkomt. Ja, wat betekent dit, verdomme, riep ik kwaad, maar hij vervolgde, ik bedoel niet zonaardig, maar Loder heeft het u nooit vergeven, en ik ben zo bang, dat hij een kapstok of een lampenpoot of zoiets van u wil maken. Het sloeg in mijn idee allemaal als een tang op een varken, dus zei ik, maar, hoe bent u binnengekomen? Met een loper, door de voordeur, zei hij, ik wist niet of Loder misschien al terug was, maar u moet echt weg en alles even beschaafd en welgemanierd. Ja, maar wat heeft Lodem me nooit vergeven? Waar hebt u het in godsnaam over? riep ik. Nou ja, zei hij, u moet echt niet kwaad worden, belooft u me dat, maar dat van Maria Morano. Wat? Van Maria Morano? riep ik neidig. Ze is weggelopen, toen ik in de oorlog was, wat heb ik ermee te maken? O, oh, zei de merkwaardige jongeman, God, wat stom van me, ik dacht net als Loder, dat u haar minnaar was in der tijd. Maria's minnaar, riep ik stom verbaasd, maar Lodo weet toch dat ze niet met mij is weggegaan? Maria is helemaal niet het huis uitgegaan, zei de jonge man. en als u niet maakt dat u wegkomt, dan zie ik u ook nooit meer dit huis uitgaan. Wat bedoelt u in godsnaam, riep ik. De man draaide zich om en gooide de blauwe kussens van de voet van de zilveren bank. ''Hebt u de tenen hiervan wel eens bekeken?'' vroeg hij. Ja, ''Nee, waarom zou ik?'' Hij corrigeerde die ene teen toch altijd. ''Waarom hier dan niet?'' Ik keek en zag dat één teen inderdaad korter was. ''Wat zou dat nou?'' zei ik. ''Wat dat zou?'' Dit is het enige beeld met de echte voeten van Maria Morano. Let op! Hij pakte een pook en sloeg met een geweldige klap op de zilveren arm van het beeld. Er ontstond een gat in het zilver. Hij pakte de arm en wrikte hem los. Het ding was hol. En zo waar ik hier voor jullie zit, er zat een verdroogd mensenbot in. Vader zweeg en nam een ferme slok whisky. En toen riepen de aanwezigen ademloos, en toen, zei Varden, holde ik als een gek naar buiten, ik was me ongans geschrokken, dat wil ik je wel vertellen. Buiten stond een auto vlak voor de deur, en de chauffeur hield het portier open, ik dook erin, en toen bedacht ik me dat dat best een valstrik kon zijn, en ik tuimelde weer naar buiten, ik rende totdat ik bij een bushalte kwam. Mijn koffers vond ik de volgende dag op het station, keurig ingeschreven voor Van ik vroeg me later af, wat Loder wel gedacht zou hebben over mijn plotselinge verdwijnen, maar ik wilde niet meer terug naar dat afschuwelijke huis nog voor geen miljoen. Nou, de volgende morgen vertrok ik naar Vancouver, en ik heb geen van die twee mannen ooit meer teruggezien. Ik, ik heb nooit geweten wie die blonde man was, maar later hoorde ik via-via dat Loder dood was, een, een ongeluk of zoiets. Er viel een stilte. Een verdomd goed verhaal, zegt meneer Vazen, zei Armstrong. Bedoelt u dat er een compleet skelet in dat beeld zat, dat Loder het erin stopte toen het werd gegoten? Ja, wel, gevaarlijk, zeg, gevaarlijk, ja, ja, ja, ja, zijn werklieden hadden hem kunnen verraden, de kans op chantage was dus niet gering. Ja, en, en dat beeld moet meer dan levensgroot geweest zijn om het zilvergoed om het geraamte heen te krijgen. Geweldig. Meneer Vaden heeft het je verkeerd verteld, Armstrong, maar niet met opzet. zei een rustige stem vanuit de schaduw achter Vadens stoel. Het beeld was niet van puur zilver, maar verzilverd. Op een koperbasis die regelrecht op het lichaam werd aangebracht. De dame was dus van pleet, zo gezegd. De weken delen zullen wel vernietigd zijn door de pepsinepreparaat of iets dergelijks. Ja, daar ben ik niet zeker van. Hallo, Wimsy," zei Armstrong. "Kwam jij zo even binnen? En van waar deze verbijsterende kennis van zaken? Bij het horen van Wimsys stem was Varden overeind gevlogen uit zijn stoel. Hij draaide de lamp naar Wimsy toe om zijn gezicht te kunnen zien. Goedenavond, meneer Varden," zei Lord Peter. "Wat prettig dat wij elkaar weer ontmoeten." Uh, nogmaals mijn excuses voor mijn vreemd gedrag destijds. Dus jij bent de grote onbekende uit Vadens verhaal, werd er gevraagd. Inderdaad, ja. Dan willen we nu het hele verhaal, zei South Harrington, de man van de ochtendkrant. Jawel, zei Lord Pieter, maar ik wil niet dat het in de krant komt, want uh, dan kom ik in moeilijkheden. Mijn gedrag was nogal onorthodox. Men beloofde te zwijgen met de hand op het hart. Wel nu, ze Pieter, daar gaat hij dan. Ik werd nieuwsgierig door een opmerking van een vent aan het emigratiekantoor. Ik was daarvoor iets heel anders. De man zei, wat moet Eric Loder nou in godsnaam doen in Australië? Ik vind Europa veel meer in zijn lijn liggen. Australië, zei ik. Je ziet ze vliegen. Hij heeft mezelf verteld dat hij over drie weken naar Italië ging. Helemaal niet. Hij gaat naar Sydney, was het antwoord. Ik werd zo verrekt nieuwsgierig, dat ik Loder opzocht. Hij zei me dat hij via Parijs naar Florence ging en dat hij zich er erg op verheugde, en dat was dat. Het ging me natuurlijk ook geen domme aan verder. Hij vertelde ook nog dat meneer vader nog kwam voor zijn vertrek en dat deze zou poseren voor een beeld genaamd de slapende atleet. Hij lag lang uit op zijn zilveren sofa tijdens het gesprek, en er klopte de vrouwenfiguur liefkozend op de fraai gebogen hals. Ik zag een bozaardig licht in zijn ogen. Een pendant voor dit hier, zei hij. Het was die avond weer. de regen kwam met bakken uit de lucht, en Lode vroeg of ik wilde blijven overnachten. Ik was moe en stemde toe. De butler maakte een bed voor me op en legde een warm waterkruik tussen de lakens. Loder zei, dat hij nog wat ging werken in zijn studio, en ik kroop meteen in bed. Om twee uur in de ochtend werd ik wakker. Ik voelde nattigheid, en ja hoor, de butler had de warmwaterkruik niet goed gesloten, en ik dreef compleet het bed uit. Ik lag mistroostig en katterig na te van wat ik nu moest doen, toen ik een idee kreeg. Ik herinnerde me, dat er in de studio een verrukkelijke divan stond met kussens en een dierenhuid een mooie en droge plek om verder te slapen, zo gezegd, zo gedaan. Ik nam mijn flashlight mee, zoals altijd, en ging op pad. De studio was leeg, dus Lodo was al naar bed, en ik installeerde mij op de divan, half verborgen achter een kamerscherm. Bijna was ik in slaap gesukkeld, toen ik voetstappen hoorde, niet in de gang, maar aan de andere kant van de kamer. Dat verbaasde me, want ik wist niet dat er aan de andere kant een uitgang was, ik bleef stil liggen en zag ineens een streep licht onder de deur van Loder's gereedschapskast. De streep verwijderde zich, de deur ging open en Loder stapte uit de kast met een flashlight. Hij deed de deur dicht en liep onhoorbaar naar een schildersezel waar een doek over hing. Hij nam de doek weg en keek naar het schilderij eronder. En toen begon hij stil te lachen. Zo vals, zo gemeen, dat ik verstijfde in mijn verborgen bed. Hij dekte het schilderij weer af en verdween door dezelfde deur. Nou, ik wachtte een tijdje en sloop naar de ezel om te kijken wat voor kunstwerk daar nu al zou staan. Het was een schets van de slapende atleet. En terwijl ik ernaar keek bekroop me een gruwelijke zekerheid, die bij mijn nekharen prikkelend overeind deed staan. Mijn familie vindt mij een nieuwsgierig aange, maar geen tien paarden hadden me kunnen afhouden van het onderzoeken van die kast. Hij was niet op slot, toen ik het voorzichtig probeerde. Van binnen zag ik een keurige planken met met penselen en paletten en tubes verf, maar Loder had nooit in die kast kunnen staan, dus moest er een verborgen veer zitten in de achterwand. Ik vond het al gauw. De achterwand klapte naar binnen en ik zag een steile trap naar beneden. Ik pakte mijn het hout dat daar lag en tripte omlaag. Beneden was weer een deur. Moedputtend uit het stuk hout dat ik in mijn hand had, deed ik de deur open. Ik vond de knop van het licht en zag een grote vierkante kamer, een soort laboratorium, met een groot elektrisch schakelbord aan de wand. Middenin stond een enorme glazen bak van 3,5 bij bij 1,50 meter ik keek erin en zag dat het gevuld was met een donkerbruine vloeistof. ik herkende het spul. het was een cyanide- en kopersulfaatoplossing waarmee men voorwerpen kan verkoperen. ik zag rijen van koper aan nodig, genoeg om een levensgroot beeld van centimeter dikke koperlagen te voorzien. en daarna stond een kistje met zilver voor de uiteindelijke afwerking van het geheel. ik zocht ook nog naar grafiet en vond het inderdaad, samen met een grote pot vernis. Ik had natuurlijk nog niets strafbaars gevonden, geen wetverbod Loder, om een gipsafgietsel van iets te maken en het naar een koperbad te geven, als hij dat leuk vond. Maar toen ontdekte ik iets wat minder leuk was. Het was een nagemaakte droogstempel van de Amerikaanse consulaire dienst. Het stempel dat in, in pasfoto's wordt geponst, om te voorkomen dat iemand de foto kan verwisselen, als hij overhaast het, het land uit wil met, met, met een gestolen pas van een ander. En toen ging ik zitten nadenken... Als mijn vermoedens juist waren, dan moest er aan drie voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moest ik weten of vaden van plan was naar Australië te gaan. Ten tweede moest vaden donker haar hebben, net als Loder, anders klopte de persoonsbeschrijving van het paspoort niet. En ten derde moest ik erachter zien te komen of Loder een gegronde reden had om vaden zo te haten. Ik ging terug naar boven, want ik was bang dat Loder terug zou komen. Ik liep op mijn tenen de hal door en ging de rooksalon binnen. Er was nog één zaak die ik moest onderzoeken. De zilveren bank glom in het licht van de flashlight. Ik vond het ding lelijker dan ook, zette mijn tanden op elkaar en onderzocht de voeten van het beeld. Ik kende het verhaal van de kortere teen en keek. De rest van de nacht heb ik zittend in een stoel doorgebracht. Ik had nog een moeilijk te doen, dus het was tamelijk kort dag toen ik me weer met de spelletjes van meneer Loder ging bemoeien, ik was erachter gekomen, dat Varden een paar maanden bij Loden gelogeerd had, vlak voor de verdwijning van de mooie Maria Morano. Stom genoeg trok ik hieruit de conclusie, dat er inderdaad iets was geweest tussen u en haar. Ha, laat u maar zitten, zei Varden met een lach. Iedereen denkt nu eenmaal dat filmacteurs immoreel zijn. Affa, enfin, ging Lord Pieter door, de kleur van het haar klopte. Vardens reis naar Australië klopte ook. Het motief voor de moord was ook aanwezig, dus het was mij duidelijk dat Loder het paspoort van Varden zou vervalsen en zelf, na de moord, als Varden op de boot wilde stappen om na aankomst in Sydney rustig te verdwijnen en weer op te duiken als meneer Loder met een keurig eigen paspoort. Loder wilde hiermee bewerkstelligen dat er inderdaad een meneer Varden was vertrokken uit New York, zoals het plan was, en dat hij in Sydney was aangekomen. Iedereen knikte instemmend. Wel, toen wist ik wat me zo ongeveer te wachten stond. Ik ging naar Loders huis met een loper en een revolver. Het was de dag voor vaders vertrek. Loders bedienden hadden vrij afgekregen, wat mijn taak vereenvoudigde. De goede bunter, mijn lijfbediende en een voortreffelijk man ging met mij mee. Ik had de opdracht gegeven de politie te waarschuwen als ik op een bepaald uur niet terug zou zijn. Ik had de zaak keurig in de hand. Het was Bunter, meneer Valen, die op u stond te wachten met een auto, maar u kreeg argwaan, wat ik heel goed begrijp. Het enige wat we toen nog konden doen voor u, dat was uw koffers op tijd naar de trein sturen. Nou, mijn gesprek met Vaden, weten jullie al. Ik heb daar niets aan toe te voegen of te verbeteren. Toen ik hem eenmaal veilig het huis uit had, ging ik naar de studio en vandaar via de geheime trap naar het laboratorium. Ik deed de deur zacht open en daar stond Loder met de rug naar me toe. Hij had zwarte handen van de grafiet, en hij was druk bezig met een rol koperdraad. Hij had me niet horen binnenkomen. Ik pakte mijn proppenschieter stevig beet en zei, Loder. Hij draaide zich om. Wimsy, brulde hij, en hij kik me aan als een waanzinnige. Wat doe jij hier? Ik kom je even vertellen, dat ik weet hoe de appel in de beignet past. Hij vloog naar het schakelbord en schakelde het licht uit. Toen hoorde ik hem in het donker naar mij toe lopen. Een aanloop, een sprong en toen een plons met een afschuwelijke gil. Ik draaide aan alle knoppen om weer licht te maken. En toen dat eindelijk lukte, zag ik hem liggen in het grote glazen bad. Hij bewoog nog een beetje. Maar, ja, cyanide is een dodelijk gif. De rol koperdraad... Waar hij over was, lag ook in het bassin. Ik raakte in het aan en kreeg een enorme oplawaai van de elektrische stroom. Loder werd de volgende dag gevonden door zijn butler. In de kranten stond vermeld dat men een dikke koperlaag op de handen van het slachtoffer niet had kunnen verwijderen, en dat hij zo begraven was, koper en al. Bunter, een priester en ik hebben Maria een christelijke begrafenis gegeven, ergens buiten de stad, in gewijde aarde. Het leek ons zo het beste.